Laat commissaris Van In nu maar zijn deel van het werk opknappen. Ja, waar is Van Hille gezien? Eh, wel, eh, aan een bankautomaat in Torhout. En ben dat direct gecheckt. He. Je hebt inderdaad 100 euro van zijn rekeningen gehaald. 100 euro? ja. Daar zal hij niet ver mee springen Oh, pas heb commissaris Voor die ja, prins vlieg je tegenwoordig vijf keer zepaneren naar Venetië Ja, en ik kan het weten, he, want hoe ze Sven heeft verleden weken met ze Ja, ja, ja, de... het is al goed Maar dus voor de rest geen spoor van hem Ah, negatief, commissaris Peter, die duikploeg is geregeld, hè Duikploeg? Ah, ja, voor dat pistool van Van Helle. Ze beginnen ah, ja. morgenmiddag de Damse Vaart af te zoeken Ja, ja, ja, prima uh, Bruinhoe, mm -hmm. hebt u nu nog iets gevonden over die George de keuster? Ah, ja, klok, wacht, moment, kijk heb uitgeprint, hè uh, Hier, voilà, ben er hier Kijk, uh, George de Kuster, geboren in Ingelmünster op 4 mei 1957. Huidig adres, Achille van Akkerplein 9, Sint-Michiels. In 1979, twee man effectief voor slagen en verwondingen. Een jaar later nog eens drie man voor hetzelfde. In 1982, zes man voor inbraak. In 1985... Ja, ja, ja, het is goed, het is goed. Uh, maar, ik heb daar zelfs een foto ah, ja, laten zien. Ja, het is dezelfde. Hm. Dat is dus die chauffeur van de Beulen. Ja, hm. zijn haar is nu wat dunner, maar zijn paardenstaart is nog even lang. Ja, de ploeg in Blankenberg is nog altijd bezig met dat buurtonderzoek. In dat verband, commissaris, ze pijst die dat echt de moeite niet meer aan om de deuren te doen. Ja, ja, verdeel die foto, Ginder, en laat ze daar nog maar wat mee rondlopen, Je weet maar nooit. Jij denkt dat hij iets met die moord op Cindy Carlier te maken heeft? Ik denk vooral dat hij iets te maken heeft met de moord op Jelle Geldof, Guido. Het wordt tijd dat je mij eens hè Pieter, want ik kan niet meer volgen. Ja, ik zal het simpel houden. Mm -hmm. Volgens mij zitten Marlies Pau, Mario van Helle, Urbain de Beulen... Jozef van Poeken en Georges de Keuster in een combin, ...waar ook Frank Geldof en Cindy Carlier deel van uitgemaakt hebben. Je vergeet, Moon. Ik dacht dat je niet kon volgen. Je hebt zo ongeveer iedereen opgezomd waar we ons mee bezighouden. Op, Moon nou. Ja, je hebt mijn zwakke plek gevonden, ja. Want in feite weet ik nog niks... En toch hebben we volgens mij alle troeven al lang in handen. Ik denk dat PC Busters inderdaad een dekmantel is, Guido. Het was heel dat anti-globaal gedoe van Geldof. Een dekmantel voor wat? Nou, voor oplichting op grote schaal. Op zeer grote schaal. En vat dat maar letterlijk op, hè. Dus niet alleen Europees, maar ook internationaal. Nou. Van in. En nu onmiddellijk? Oké, okay, uh, tot zo. Ja, Het zal wel gaan stuiven, Guido. Hm? Ik ben zeer dringend ontboden bij Martin Saares. Hoi. U hebt Mario van Hille dus losgelaten... nadat hij bekend heeft dat hij Frank Geldof vermoord heeft? Mevrouw, hij is niet zomaar losgelaten. Hij is voortdurend in de gaten gehouden. Ja, ja, ja. En dat hebt u zo goed georganiseerd... dat hij nu op de loop is. Is er al zekerheid over de doodsoorzaak van zijn vrouw? Het staat zo goed als vast dat ze zelfmoord gepleegd heeft... De afscheidsbrief was wel degelijk in haar handschrift... en niets wijst erop dat zonder dwang gehandeld heeft. Er wordt in die brief verwezen naar een vrouw... waar Mario van Hille iets mee zou hebben. Hebt u enig idee over wie het hier gaat? Ja, ik ben er zeker van dat het Marlies Pauw is. Heb u daar al enig bewijs voor? Nog niet, nee. Ogenblikje. Met Martin Salens. Goed, laat u maar naar hier komen. Dat was zo afgesproken. Iets anders. Ik heb gehoord dat u nog een tweede ontmoeting gehad hebt met minister De Beulen. In Café Vlissingen dan nog? Dat klopt, ja. En wat voor brief heeft De Beulen u deze keer laten lezen? Geen enkele. Hij heeft mij alleen maar een zogezegd staatsgeheim toevertrouwd. Dat Frank Heldov in dienst van het antiglobalisme aan het spioneren was. Aan het spioneren? Ja, maar daar zijn we zelf al achter gekomen. Zo moeilijk was dat nu ook weer niet. Dat volstaat. Ik heb verder geen vragen meer. Hoe? U hebt geen vragen meer? Nee, commissaris. En blijft u nog maar wat zitten? Ik ben hier klaar, maar u nog niet. Dag, kolonel Sanders. Mevrouw Sanders. Ah, Pieter. Je ziet er weer helemaal in vorm uit. Kolonel. Neemt u maar rustig de tijd, kolonel. En als u mij ergens voor nodig hebt, ik zit beneden bij mijn griffier. Commissaris, we zien elkaar nog wel. Ja, wellicht. En, Pieter. Hoe staat het met uw onderzoek naar de moord op Frank Geldof? Ja, nou, je een fax faxtel ontvangen. Ja, die is inderdaad bij ons binnengelopen. Een gekend Europol, hè? We gaan altijd serieus in op alle vragen die we krijgen... ...van onze ondergewaardeerde binnenlandse collega's. Daarmee heeft het wat geduurd voor we u een antwoord konden geven. Ja, nou ja, ja. En gij hebt Salas haar bureau opgevorderd... ...om dat antwoord nu aan mij te komen voorlezen, zeker? Oeh, staat zo scherp, Pieter? Ja, kolonel, ik heb het een beetje op mijn heupen gekregen. Als er iets is waar ik niet tegen kan, dan is het geheimzinnigheid. Nou, dat is bij mij niet anders. Dat is dan ook de reden waarom ik hier zit. En de deal is de volgende. Als jij mij eerst vertelt wat jij allemaal al weet, dan vul ik de rest bij. Maar kom aan, Pieter, laat het horen. Dat is toppunt, ik. Ik parkeer in Blankenbergen, achter de hoek van het commissariaat... ...om die foto's van de keus eraf te geven. Ik ben nog geen tien minuten weg. Kom we weer, En een boete onder u uit te wisselen. Nee, nee, nee, verdomme. Twee boetes. Jen voor het negeren van het parkeerverbod... ...en Jen omdat ik zogezegd over op een trottoir stond. Zeg, ze zijn door in Blankenbergen voor niks gegeneerd, hè? Ja, het zal u leren geen dienstauto te gebruiken, hè, André? Eh, uh, er mag geen een vrie. Trouwens, om in een eigen auto gerodeerd te krijgen. Met Giro Versavel. Oh, oké, okay, ik geef hem door. Uh, het is voor jou, André. Eh? Blankenbergen. Ah. Ja, hallo? Dat is het Oh, maar dat is ongelooflijk. En van de eerste keer toch nog? ja, nee, nee, nee, nee. Ik ga direct doorgeven ze. Merci, hè? Eh? Inspecteur, groe nieuws. George de Keuster, een gezien. In een winkel tegenover Syndicalier, Carlier, een appartementsgebouw. Snachts, in een winkel. Het was een nachtwinkel. En de beulen zijn uitleg heeft u op dat idee gebracht. Dat Frank Geldof een antiglobalist was. Dat wist wel, hè. Heeft er onder andere twee bestsellers over geschreven. Maar goed, ik heb u op de hoogte gebracht van mijn kant van het verhaal. Nu gij. Pieter, ik ga u iets in vertrouwen vertellen. Dat doe ik alleen maar omdat ik veel sympathie voor u heb. Maar dat weet je wel, hè. Want eigenlijk mag ik het niet doen. In godsnaam, zeg... Ga nu eens op met al dat geheimzinnig gedoe. Geheimzinnig gedoe, gezegd daar zoiets. Al ooit gehoord van Echelon, Pieter? Echelon? Is dat niet dat spionagegedoe van de Amerikanen... met die satellieten die zogezegd de hele wereld afluisteren? Inderdaad, ja. Echelon is een amerikaans brits australisch systeem... dat wereldwijd en continu... ...alle elektronische berichtgeving onderschept. Ja. Het is oorspronkelijk om veiligheidsredenen opgezet... ...bijvoorbeeld om terroristische activiteiten op te sporen en te voorkomen. Nou, gelijk die 11 september in New York zeker. Of was het daar toen betaald verlof? Als ik van u was, zou ik er maar niet te hard mee lachen, Pieter. <laughs> in de praktijk houdt Echelon al wat gij en ik aan elektronische communicatie uitwisselen... ...wel degelijk permanent in de gaten. Maar er is meer aan de hand. Hoewel het nog niet echt bewezen is, zijn er zeer sterke vermoedens... ...dat Echelon ook gebruikt wordt om aan bedrijfsspionage te doen. Om Europese bedrijfsgeheimen door te spelen naar Amerikaanse concurrenten. Ah, en nu gaat je me vertellen dat Frank Geldof... Ja, Pieter, ja. Frank Geldof werkte voor Echelon. Maar dat is niet alles. Je maakt het wel heel spannend, moet ik zeggen. Frank Geldof werkte in realiteit voor de antiglobale beweging. Wacht, wacht, wacht. Wat probeert u me nu wijs te maken, kolonel? Dat Frank Geldof Echelon aan het oplichten was? Dat hij een soort dubbelspion was in dienst van het internationale idealisme, of wat? Dat heb je heel goed samengevat, Pieter. En nu komen we tot de reden waarom ik u dat hier persoonlijk ben komen vertellen. De staatsveiligheid vermoedt dat Frank Geldof en al de anderen zijn opgeruimd in opdracht van Echelon. Ja? En... Dat betekent dat gij uw onderzoek moet stopzetten, Pieter, en wel nu onmiddellijk. Al was het maar voor uw eigen veiligheid. Ja.